Goedemiddag, ja, goedemiddag. Fijn om hier uh, te zijn, eh, als uh, voorgaan van voor jullie partnergemeente in Barneveld. Wie van jullie is wel eens geweest in onze gemeente? Maar nou, dat is nog lang niet iedereen. Het is vaak zo dat in uh, augustus en september jullie een uitje hebben, die kant op, en dat er dan gelegenheid is om ook onze gemeente te bezoeken. Het is wel geregeld zo dat de mensen van onze gemeente hier naartoe komen om eens te kijken bij Oase. En dat veel mensen van onze gemeente, onze gemeente telt ongeveer 900 leden, zich erg verbonden voelen met Oase. We zijn al jarenlang met elkaar verbonden. En één keer per jaar is er uh, kanselruil. Dus dan gaat Martijn een verleden seisje bij ons voor en dan kom ik ook hier. En binnenkort krijgen wij een nieuwe dominee. Dat is uh, dominee Reinier Drop. En die is stuk jonger dan ik, die is 35 jaar. En die begint 21 mei bij ons te werken... ...en die zal dan ook af en toe wel eens hier komen... ...om met jullie weer kennis te maken. Het is fijn om met elkaar verbonden te zijn. In onze gemeente hebben wij als jaarthema... Het ...jaarthema Verbinding. Verbinding, omdat het best een grote gemeente... Een ...groeiende gemeente en... Nou ja, het een los zand waar je elkaar niet meer zo goed kent. Dus wij hebben als jaarthema Verbinding. En, en hier bij jullie is het jaarthema Kingdom Culture. Hè? En dat betekent dat de cultuur van het Koninkrijk van God, er we met een gestalte aan geven, en daar hebben jullie ook al verschillende preken over gehad. Kan iemand mij zeggen waar dat precies over gaat? Die prekenserie over Kingdom Culture. Over welk woord gaat het vooral? Welk woordje uit de Bijbel? Elkaar, ja, het woordje elkaar. En welke preken over elkaar hebben jullie al gehad? Oeps, even kijken waar het een beetje overkomt. In de Bijbel staat een heleboel keer elkaar. Hoe vaak vast dat? Positieve aanmoediging, 65 keer elkaar. Nou, zou je iets kunnen bedenken over wat er staat over elkaar in de Bijbel? Help elkaar, oké. Okay. Heb elkaar lief, ja. Moedig elkaar aan, ja. Nou, je? Ja, dien elkaar. Nou, daar hebben we er vier, vijf gehad. Zorg voor elkaar, daar hebben we vandaag over. Er blijft nog genoeg voor je over, Martijn. Dus in die preken zul je nog heel wat horen. Uh, vandaag dus over... Uh, de cultuur van het Koninkrijk van God als de Heer Jezus, dat betekent dat als de Heer Jezus koning is in je hart en in je leven en in ons midden. Hoe wil Hij dan dat wij met elkaar leven? Wij leven in de Nederlandse cultuur en de Nederlandse cultuur is heel erg ieder voor zich. En God hebben wij ook ook niet meer nodig. Hè? Ieder voor zich, individualisme en de cultuur van het Koninkrijk is juist de liefde en de zorg voor elkaar. En dus dat staat haaks op elkaar. En daarom, om, om binnen de gemeente die cultuur te bouwen, vandaar deze preekserie. En de lezing die daarbij hoort vandaag is uit Handelingen hoofdstuk 3. Komt die lezing nog op de manier of. Uh, ik weet het niet, hè? Nee. Handelingen. Volgens mij lagen er geen Bijbels hier onder de stoelen. Onder de bank, ja oké, okay, maar de bank is er weg, goed. Goed, dan uh, moet je maar goed luisteren. Handelingen hoofdstuk 3, het gaat over de genezing van een verlamde man. En het gebeurt net na Pinksteren, na de uitstorting van de heilige geest. En Petrus en Johannes hebben dan een belangrijke functie gebeurd bij de tempel in Jeruzalem. Het staat boven genezing van een verlamde. man. Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man, die al sinds zijn geboorte verlamd was, naar de tempel gebracht. Hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort, die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem evenals Johannes en zei, kijk ons aan. Pedelaar keek naar hem op in de verwachting iets van hem te krijgen. Maar Petrus zei, geld heb ik niet, maar wat ik wel heb geef ik u in de naam van Jezus Christus van Nazareth. Sta op en loop. Hij pakte hem met zijn rechterhand om over hem te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkel zijn sprong op, ging staan en begon te lopen. En dan ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en Godlovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen, hoorden hem loven, En ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten. Ze waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd. Over deze geschiedenis wil ik het met jullie hebben. Maar bedelaars en zwervers. Die kennen wij eigenlijk niet heel erg in dit land. Ik zag net toen ik hier de kerk binnenkwam op niemand bij de uitgang zitten en zijn hand op de hand. Maar ik heb gewoond in tien jaar in Indonesië en in Jakarta, dan dus zie je het wel. En ik ben geweest in India, en bijvoorbeeld in Calcutta, dan zie je waar langs elke straat wel mensen langs de kant van de straat zitten. En constant komen mensen naar je toe, vooral als witte, rijke man als dus je daar loopt om geld te vragen. Maar in onze cultuur is dat niet zo gewoon. Die bedelaars in Jakarta, die verzamelen zich gewoon bij de je even stilstaat met de auto, tikken ze op de raam, en er is iets verkopen. Maar vooral ook bij de ingangen van moskeeën en kerken, daar zitten vaak bedelaars. Ze weten wel, als de mensen naar het huis van God gaan, of daar net uitkomen, dat ze dan wel gevoelig zijn om wat te geven, om iets goeds te doen. Zo had de ervaring ook deze man geleerd dat je het beste kunt zitten bij de tempel. En er staat in onze tekst ook dat hij, zoals, uh, dat hij daar vaak zat. Hij, was, zelfs, hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de schone heet. Waarschijnlijk kon hij zelf niet meer lopen. Hij werd daar neergelegd en elke dag zat hij daar bij de poort van de tempel. En hij was niet de enige. Er zaten verschillende mensen te bedelen. De ervaring had deze man en zijn vrienden geleerd... Dat het beste plekje was. Er staat in het volgende hoofdstuk. Dat hij al ouder was dan 40 jaar. Er staat ook in de Bijbel. Dat hij als verlamde geboren was. Dus waarschijnlijk zijn hele leven. Draagde hij al op die manier door. Want de geloofsgemeenschap van de tempelgangers was niet uitgesloten. Hij mocht niet in de tempel komen. Want gehandicapten, verlamde mensen mochten niet in de tempel komen. Alles wat hij op kon hopen was het medelijden. Van de voorbijgangers. En dat ze hem wat ze hier te geven. En die tempelgangers die zagen zijn lot. Als bedelaar vaak als een straf van God. Hij zou wel verdiend hebben. Of anders zijn ouders. De meesten van hen zagen hem dus helemaal niet zitten. En gooiden gedachteloos iets in zijn bedelpotje. Toen dacht ik, wat moet dit, hoe deze man zich nou gevoeld hebben? Wat moet deze man zich wel minderwaardig hebben gevoeld? Al die deftige, namen mensen die voorbij kwamen. die dromen mensen die de tempel konden aanbidden en God loven. Terwijl hij daar maar zat dag in dag uit zonder uitzicht voor de toekomst. Zo zat hij daar te bedelen zonder uitzicht op verbetering. Een hopeloos geval zou hij zeggen. In Israël zijn ze dan een ellende, Een ellende, hij zou zeggen, randfiguur. Elke dag zat hij daar maar. Zo zijn er in onze tijd nog heel veel mensen die zich ellendig. Aan de rand van de maatschappij. Waar mensen aan voorbij lopen. En ook om ons heen. En er veel mensen die zich zo voelen. En misschien voel jij jezelf af en toe ook wel zo. Je kunt zomaar in een duivelsketen naar beneden terechtkomen. Een duivelsketen door echt door werkloosheid. Doordat dat je ten onrechte beschuldigd bent van iets. Je kunt zomaar een aan de kant gezet worden, waardoor je waardoor je minder waardig voelt. Je denkt van: Voor mij is er geen plek, voor mij zien ze niet staan. Dat gebeurt nog steeds met veel mensen. Er zijn ook in ons land veel, steeds meer eenzame mensen, steeds meer verlaten mensen. Zien wij ze staan. Vaak lopen we zomaar voorbij. Veel te druk met ons eigen bedoel. Maar de liefde van de Heere God, die door de Heilige Geest. In onze harten wordt uitgestort, zegt de Bijbel. De liefde van de Heere God die opent onze ogen en harten. Voor elkaar en voor andere mensen. Dat is de boodschap van de tekst van morgen. Toen Petrus en Johannes voorbij kwamen. Na de Pinksterdag, ze waren daar misschien al wel honderden, honderden keren voorbij gelopen. De tempel in, maar toen ze. Nu er voorbij kwamen, na de komst van de Heilige Geest, zagen ze plotseling een man zitten. Hij viel beter op. Hij riep, terwijl ze voorbij riepen, geef me wat, almoes, aalmoes. En misschien keek hij ze niet eens aan. Hij keek hij meer naar zijn bedelpotje, als dit klink, klink, klink, iets ingegooid werd, dan naar de mensen om zich heen. Maar nu, terwijl. Petrus en Johannes voorbij komen, blijft ze plotseling staan. Want er was iets gebeurd, iets belangrijks... in hun leven. De dagen daarvoor... was de Pinksteren geweest. De Heilige Geest... was uitgestort. Er waren wonderlijke dingen gebeurd. De kerk was geboren... en begon te groeien in Jeruzalem. De kring van... Christus geloof kon groeien. En ook nu werkt die Heilige Geest... door Petrus en Johannes heen. De apostelen lopen niet voorbij... Maar ze staan stil en ze kijken naar deze verlamde man. Kijk ons aan, zegt Petrus. En die man kijkt naar boven, naar Petrus. En wanneer hij zo een beetje hebberig, nieuwsgierig omhoog gluurt, dan zegt Petrus tegen hem, zilver en goud heb ik niet. Je bent geen rijke man. Maar wat ik wel heb, dat geef ik je. In de naam van de Heer Jezus. Sta op en woon. De naam van de Heer Jezus zong het net op. De naam van de Heer Jezus is dus andere mensen. En maakt dat we anders gaan kijken. En voordat die beduusde bedelaar het in de gaten heeft, grijpt Petersen bij de hand en probeert hem omhoog te trekken. En die verlamde, hij voelt plotseling met een schok dat de kracht komt in zijn verlamde benen, in zijn lichaam. En hij die nog nooit gestaan of gelopen heeft, hij staat op. Hij kan hier staan. Eerst nog onzeker en wankelend, waarschijnlijk, maar dan steeds steviger. En hij begint te lopen en te dansen en te springen en God te loven. Vol blijdschap volgt die Petrus in Johannes de tempel in. Lopen en springen, God loven. De deuren naar de tempel, maar ook de deuren naar de mensen, de deuren naar de gelovigen, de gemeenschappen en zijn voor hem opengegaan. Dat moet wat geweest zijn. De opgestane Heer, Jezus, had opnieuw laten zien wie hij was. Hoe groot hij was. Wat hij kon doen in de mensenleven. Hij had zijn kracht weer getoond. En veel mensen erkennen de man in de tempel. Ze komen op het kabaal af. Ze zien die man springen en God loven. Ze kennen die bedelaar. Want elke dag zat hij daar. Dit vraagt om uit te leggen. Er staat dat mensen vol verbazing waren. Vol ontzetting. Ze waren buiten zichzelf van verbazing naar de universiteit. En die uitleg krijgen ze dan ook. Petrus begint uit te leggen dat ze het niet uit eigen kracht hebben kunnen doen. Het vervolg van dit hoofdstuk staat er een heel toespraak van, van Petrus. Maar dan legt hij uit waardoor ze dit konden doen. Wat er gebeurd is met Jezus. Hoe de Heilige Geest gekomen is. En dan gebeurt er die dag in Jeruzalem opnieuw een wonder. Misschien nog wel een grotere wonder. Honderden Joodse mannen en vrouwen komen tot geloof. Honderden. Vier voor vier. De kerk wordt groter en groter. Degene die naar de toespraak van Peter zouden geluisterd, bekeerde zich zodat het aantal gelovigen aangroeide van 3000 naar ongeveer 5000. Die eerste dagen van de kerk na Pinksteren groeide die kerk gigantisch. Onder andere door dit soort gebeurtenissen. Doordat christenen plotseling mensen zagen staan die ze lief hadden. Zo kunnen wij. Leren van deze geschiedenis. Van de dagen toen de kerk net geboren was. En wat wij verhaal leren. Dat is dat de liefde van de Heer Jezus. Onze ogen en onze harten opent voor elkaar. En voor andere mensen. Christenen zijn mensen. In wie Christus regeert. Door zijn heilige geest. En de Heer Jezus is het hoofd. Ons onzichtbare hoofd die. Overal op aarde tegelijk kan zijn door zijn dienaren. Wij mogen zijn handen en voeten zijn in deze wereld. En zijn liefde krijgt gestalte nu door miljoenen handen en voeten van christenen wereldwijd. En zo breidt Christus nog steeds zijn koninklijke regering, zijn koninkrijk uit. De kingdom culture in deze wereld. En wij mogen daar deel aan hebben. U kunt daar deel aan hebben. En een wet in dat koninkrijk van God is dan. Dat wanneer je zelf geeft, wanneer je van jezelf geeft, dat je dan juist ontvangt en je daar reikt van wordt. Dus dat is eigenlijk wat deze geschiedenis leert in de tijd. De liefde van Christus opent onze ogen in de nood van medemensen voor elkaar. Petrus beseft ineens, terwijl hij daar langs liep, dat die pedelaar daar. Bij de poort van het huis van God dat er eigenlijk een aansluiting. Aansluiting voor de liefde en de heiligheid van En daarom richt hij zich op die benen. En grijpt hij vast. Kijk maar, sta op. En wandel. Datzelfde gebeurde ook vaak bij Jezus. Jezus als hij rondriep op aarde. En rondriep, rondriep daar in Jeruzalem en in uh, Palestina. Ik zag kwam hij steeds mensen tegen. En richtte zich plotseling op hem. Op hem vanmorgen is er een kleine bij ons in de kerk over Een Sageus, nou, ook zo'n voorname man dat een beetje veracht werd. Kleiner was dan de rest, die niet vooraan kon staan. Hij ook iets vooraan lieten staan. Die klom in een boom en Jezus kwam voorbij. Terwijl niemand die man ziet, je ziet de hier Jezus hem wel. Nou, en dat gebeurt in het Evangelie constant. Als je de Evangelie leest, dan zie je een blinde Bartimeus roepen. Zo vandaag, zo vandaag, help mij, help mij. En mensen zeggen: hou u toch stil. Jezus heeft, heeft wel belangrijke dingen te doen dan achter jou aan te komen. Maar hij blijft erop. aan Jezus keert: kom en ga naar Bartimaeus, De tollenaar Levi, die door iedereen veracht werd, werd uiteindelijk een discipel van de Heer. Jezus werd Matthäus, de apostel. Nou, dat gebeurt constant. In de steek gelaten vrouwen, verschoppelingen. Misbruikte mensen kwamen achter Jezus aan. En die spontane bewogenheid, die liefde van Christus die hij had, juist voor in de maatschappij, die wordt nu door de Heilige Geest ook in de harten van Gods kinderen uitgestort. En dan vraag ik je, je af: overkomt jou dat nu ook wel eens? Dat je plotseling iemand ziet staan, plotseling iemand je opvalt, misschien op je werk, op school? Misschien gewoon, weet je, langs de straat. Misschien wel in de supermarkt, in de winkelen. En plotseling iemand ziet en denkt, hé, hey, daar is wat mee. En dat Gods geest jou beweegt om dat iets te zeggen. En dat kan er maar eigenlijk een, een klein gebaar zijn. Dat kan een groet zijn. Dat kan even je hand op iemands schouder zijn. Een belangstellend gebaar. Het kan zijn dat je een pannetje soep brengt bij een zieke buurvrouw. Of dat je... Even iets toont van belangstelling voor iemand waarvan je weet dat het moeilijk heeft door een appje of een mailtje. Kleine dingen, het zijn de kleine dingen die je doet. Ook in het koninkrijk van God, ook in de kerk. Maar de kerk leeft waarachtig wanneer de liefde van Christus ons bezielt. En wanneer wij niet alleen maar komen voor onszelf en voor onze eigen behoeftes. Maar wanneer wij gedreven door de liefde van Christus te richten op elkaar. Daarom is het zo belangrijk om mee te gaan doen, met een orazendag. Een orazendag heb je de hele dag een met elkaar, ga je met elkaar om, ben je elkaar kennen, weet je wie die is, wat iemands noden zijn. En daardoor, daardoor groeit de liefde die het segment is van de christelijke gemeente. Maar waar een gemeente loszand is en elkaar niet eens kent, en niet met elkaar meeleeft, daar is er niet werkelijk het lichaam van Christus. Want Christus zelf, ons kan belangstelling voor de mensen, liefde voor de mensen. Heb daarom in de gemeente en in je omgeving, oog voor elkaar, zorg voor elkaar. Dit is een heel belangrijk, een belangrijk fundament in de gemeente. Loop niet zomaar elkaar voorbij, maar sta stil, kijk elkaar aan, verdiep je in elkaars omstandigheden, leef met elkaar mee, dan ben je werkelijk de gemeente van Christus. Let op elkaar. Toon belangstelling. En doe dat niet alleen maar voor mensen die je kent. Het gevaar is, als een gemeente gaat groeien, dat je alleen richt op de mensen die je al goed kende en met wie je al jarenlang optrokken. In onze gemeente is dat een groot gevaar. En we, ook omdat contact met elkaar aan te moedigen hebben. na nou, iedere, uh, iedere uh, morgendienst hebben wij koffie. En nou... Uur, een uur, anderhalf uur na de dienst staan er nog steeds, dan staan er wel meer dan honderd mensen met elkaar te praten. Uh, ik loop meestal aan het begin een beetje zo aan de rand rond en ik kijk wie er met niemand spreekt. En dan zeg ik tegen hem: ga daar even toe, ga daar even niet toe. Stuur mensen met elkaar toe, breng ze met elkaar in contact. En zo moet je eigenlijk leren kijken. Uh, ook met als je gaat koffie drinken, praat niet alleen maar... met de mensen die je zelf al heel goed kende... maar richt je ook op nieuwkomers. Richt je ook op de mensen die je nog niet zo goed kende. Richt je op mensen die het niet gemakkelijk vinden... om, om te kletsen en om sociaal te zijn. Want die zijn er ook. Die zich eigenlijk in zo'n groep ongelukkig voelen. En als je dat doet, als je dat steeds weer doet... dan gaat die Heere God je ook gebruiken. Dus een goed streven zou zijn elke zondag... om naar te streven met iemand spreken die je nog niet kent. In dat concrete omzien naar elkaar, ligt de vervulling van de wetten van God. Dat is wat de Heere God van ons vraagt. Door zorg voor elkaar, tonen wij de liefde van Christus. Handelingen 3 toont ons, dat de geest van Christus vooral op die manier werkt. Dat de geest van Christus, ons kan gebruiken om anderen ook uit de put te trekken. Uit de moeilijkheden, uit de ellende. In het bredere verband van die tekst zie je dat de kerk naar, naar Pinksteren vooral zo bezig was. Praktische hulp aan arme mensen, aan weduwen. Bij elkaar op bezoek gaan, En elkaar meeleven, gastvrijheid, gemeenschapsbanden, elkaar helpen. Dus, dit. Als je lid bent van deze gemeente, bid dat je niet alleen zelf gezegend wordt zelf opgebouwd wordt. Maar bid dat je door de genade van God ook zelf weer tot zegen mag zijn voor andere mensen. Een bron van zegen. In een groeiende kerk, in een groeiende gemeente kun je niet iedereen kennen. Je kunt niet met iedereen meeleven. Maar je kunt wel voor een aantal mensen het verschil maken. En daarom is het ook goed om een celstructuur aan te bouwen, aan te brengen in de gemeente. Wij hebben dat in onze gemeente gemaakt met wijkringen en vervolgens met groeigroepen. En we steeds 16 keer per jaar maken wij bij onze diensten gespreksvragen die dan in de groeigroepen worden besproken. En er zijn nu 30 volwassen groepen en 15 jeugdgroeigroepen in onze gemeente. En in jullie gemeente, connect groepen, dat is een soort gelijke structuur connectgroepen waar je met elkaar dingen doet dus je werkelijk deel wil zijn van de gemeente zorg dan dat je van één of twee connect groep uh, beter wil we ons gaan ons zijn ook mensen die uh, met elkaar gaan hardlopen gewoon met pas met twintig kerels bezig rennen in de bos en mijn voorthuis ook dat is een connect groep <laughs> je kunt ook, je kunt ook ja. samen gaan eten dan, samen leuke dingen doen, samen gaan zwemmen uh, het hoeft niet allemaal heel zwaar en heel moeilijk te zijn. Maar door, door met elkaar dingen te doen, ook leuke dingen met elkaar te doen, leer je elkaar kennen, leer je met elkaar meeleven. En zo groeit die zorg voor elkaar en dat cement van de gemeente. Zelfs structuren zijn belangrijk in een groeiende gemeente. Dus de vraag vandaag is: ook bij deze project, zorg voor elkaar. Naar wie kijk jij om? Naar wie zorg, voor wie zorg jij de komende week? Dat is de concrete opdracht waar je over moet nadenken. Ik, voor wie ga ik zorgen? Voor wie ga ik iets betekenen? Voor wie ga ik iets doen? Komen, ja. dat, is, dat is de uitdaging van de preester. Dit omzien naar elkaar beperkt zich overigens niet alleen maar tot de kerk, tot de gemeente. Paulus en uh, Petrus en Johannes die richten zich op, op iemand die nog buiten stond, zag je dat? En op die manier is het ook mooi om te de liefde van Christus te delen, juist met de mensen die hem nog niet kennen, die om je heen wonen. En zo te bidden, of jezelf de schakel mag zijn, of die mensen ook getrokken worden, naar licht van Christus. Vanmorgen vertelde Martijn en in de kerk dat de paaspakketten zijn uitgedeeld, in onze gemeente die ingezameld, en dat is hier dan weer uitgedeeld aan verschillende mensen, en dat daardoor ook weer mensen binnen de gemeente komen. Nou, dat dat zeggen we. Een heel simpele manier waarop je door iets te delen van jezelf en ook iets kunt tonen van de liefde van Christus. Want wanneer Petrus zegt tegen die verlamde man: Zilver en goud heb ik niet, wat ik wel heb, dat geef ik je. In de naam van de sta op. Dan kunnen wij hem dat eigenlijk niet nazeggen. Want zilver en goud hebben wij vaak wel. Wij leven in een heel welvarende samenleving. We hebben vaak wel wat te geven, en we kunnen wel ook. Dingen aanbieden aan mensen, aan praktische hulp. En soms aan concrete middelen waardoor we mensen kunnen helpen. En ook op die manier kun je diaconaal met elkaar mensen helpen. Waardoor je ook gestalte geeft aan de liefde van Christus. En zo mogen wij in deze wereld, in deze tijd ook nog steeds Gods instrumenten, Gods knechten, Gods medearbeiders zijn. We stonden daarop, net zoals Peter en Johannes jezelf ter liefde door de liefde van Christus bent aangeraakt. En dat wat je hebt ontvangen, deel dat ook weer uit aan anderen om je heen. En dan zul je zien dat dat wat je zelf ontvangen hebt, dat het niet minder wordt, maar dat het zich juist vermenigvuldigt. Zo werkt het in het Koninkrijk van God, in de Kingdom. En ik hoop dat die Kingdom, ook door deze prekensier, pre steeds meer gestalte krijgt in oase. In die oase, die bron van zegen mag zijn. Hier in deze omgeving. Dat is ons gebed. Is Amen. Zullen we daar nu ook een weer? Heer onze God. Wij danken u voor uw naam. We hebben daar al over gezongen. Heer. Uw naam is zo veel groter is dan wij. Beseffen. We, we danken dat die naam. Heer vanaf het begin van de tijden. Uitgebreid over de wereld. In alle landen op aarde. Vandaag mensen die naam nog steeds aanbidden, miljoenen mensen, dat door de eeuwen heen uw kerk, uw koninkrijk, zich komt uitbreiden, verborst tegen alle tegenkrachten in. We danken dat we u ook mogen kennen. Heer, we bidden dat we zo door u aangeraakt mogen worden, dat uw liefde in onze harten uitgestort wordt, maar dat het ook weer naar beoverstroomt, naar buitenstroomt. Bouw uw koninkrijk, Heer. want wij zijn uw kerk. Ik geef dat ook zelf, u, u, ook gekregen. Leven van alle dag iets mogen betekenen voor elkaar en voor anderen in onze omgeving. En gebruik ook ons hier om zo uw koninkrijk te bouwen. Heer, we zien in het EVG dat u dat doet met mensen die soms helemaal aan de rand staan en die minder waardig over zichzelf denken, denken dat ze niks kunnen en niks hebben, dat u ze aanraakt en op hun voeten zet. Hier, we bidden dat u dat ook in ons leven doet. En geef dat we ook, ondanks het feit dat we denken dat we zelf niks te geven hebben dat we toch instrumenten in uw hand mogen zijn, dat dus we ook gezegend mogen pakken, dat voor elkaar tot zegen zijn. wil ik u bidden voor deze gemeente, voor Oase ik wil u bidden om uw zegen over de band die wij hebben met elkaar ik bid u om uw zegen over het leiderschapsteam van de dan nog tijdens vrouw zegen hen, geef hen wijsheid geef hier dat als we over een poortje weer hier komen dan u u groei en groei mogen constateren Moedig ons zo naar de woorden de wilden. naam van de Heer Mens. Halleluja.